Zes uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Obama heeft Rusland gewaarschuwd voor een militaire interventie in Oekraïne. Volgens de Oekraïnse regering zijn Russische troepen bezig met een invasie op het schiereiland de Krim. Obama zegt dat Rusland daarvoor een prijs zal betalen. Welke prijs dat zal zijn, zei hij er niet bij. Rusland erkent dat er militairen in Oekraïne actief zijn... maar volgens Moskou valt dat binnen de afspraken over de Russische Zwarte Zeevloot die vanaf de Krim opereert... Gisteravond heeft de VN-veiligheidsraad over de situatie gepraat. Amerika heeft toen voorgesteld een internationale missie naar Oekraïne te sturen. Rusland ziet daar niets in en spreekt van opgedrongen bemiddeling. Geldtransporteur Brinks stapt naar de rechter om af te dwingen dat zijn personeel wapens mag dragen. Dinsdag is de zitting, meldt het AD. Het ministerie van Veiligheid en Justitie weigerde Brinks vorig jaar een vergunning te geven om het personeel te bewapenen. Het ministerie zei dat het geweldsmonopolie bij de overheid ligt... Maar Brinks vindt dat de overheid te weinig doet om overvallen tegen te gaan. De meeste Nederlandse toeristen uit de Sinaï-woestijn zijn teruggekeerd. Vannacht kwamen vier vliegtuigen aan op Schiphol met in totaal 750 vakantiegangers. Ze zijn uit Egypte vertrokken vanwege een terreurdreiging. Donderdag kwam het ministerie van Buitenlandse Zaken met een negatief reisadvies voor de Sinaï. Volgens de teruggekeerde Nederlanders was er weinig van een dreiging te merken. Bij een helikopterongeluk in Duitsland zijn drie mensen om het leven gekomen. Ze zaten in een reddingshelikopter die meedeed aan een oefening in de Oostzee. Wat er precies misging is niet duidelijk. Volgens getuigen stortte de helikopter ineens in zee. Aan boord waren vier mensen. Van hen kon er maar één worden gered. Hij werd onderkoeld uit het water gehaald. Het weer, eerst veel bewolking met in het noorden nog wat lichte regen. Vanmiddag ook af en toe zon. Het wordt een graad of 8. Morgen meer zon, maar ook wat meer wind. En ook dan is het 8 of 9 graden. Dit was het NOS Journaal.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 met Frank Jochemsen. Ruim drie minuten over zes. Welkom terug bij Woord bij de VPRO op Radio 1. Of Goedemorgen. En welkom dan maar. Uh, het laatste Woorduur van deze week. Woord is elke week te beluisteren op de zondagochtend... tussen twee uur en zeven uur. En we hebben al een hele nacht... Achter de rug, een nacht vol met opstandelingen en criminelen... en mensen die niet willen deugen, mensen die de regels aan hun laars lappen. Uh, zo passeerde een boekendief de revue, een meestervervalser... een bendeleider, krakers en een hele natie die in opstand kwam. En dat is allemaal terug te luisteren op www.woord.nl. Later dit uur nog een maanonderzoeker... En dan hebben we natuurlijk ook nog de piratenzenders. Hartstikke goed beluisterd, maar zo illegaal als de pest. Nederland kent de hoogste piratenzenderdichtheid ter wereld. Het is natuurlijk een ontzettende kick, dat kun je je misschien voorstellen. Het bestieren van zo'n illegale en goed beluisterde zender. Maar je moet wel uit de handen van de politie zien te blijven. Luister nu naar een aflevering van NOS Radiorama. Uitgezonden in 1969 en gemaakt door de legendarische radiodocumentairemaker Bob Oeschi. En daarin komt onder andere een stel etherpiraten uit Twente aan het woord. We kennen het al heel lang, ook al van voor de oorlog. Uh, maar om u een juist idee te geven: De heer Neudeboom, de chef opsporing bij mijn dienst, uh, heeft uh, enige tijd geleden. Uh, de duizendste zender in beslag genomen. Hallo, dus die klevere boeren stapten maar in, maar Elba gaat de ban verlaten, keer ook niet terug. Dus gegroet en tot een volgende keer. Adio. Uh, justitie doet uh, uh, hier tegen wat gedaan kan en moet worden. Het is alleen altijd de vraag bij deze dingen of je iets bereikt met zware straffen of met, met wat men noemt adequate straffen. En uh, dan is de vraag waaruit die straffen zouden moeten bestaan. Radio Rama. En krijg je een forse boete als je je pakken? Dat ja, zijn de laatste keer. een boete, zijn gedeelte van 300 gulden en in drie weken voorwaardelijk. Drie tot vijf weken voorwaardelijk. Met een proeftijd van drie jaar. En is het nu niet mogelijk om, om een vergunning te krijgen dat je dus mag uitzenden? Dat je officieel cent amateur wordt? Ja, dat kun je, maar dan mag je nog dit werk niet doen. Dan mag je zetten, toch nog geen platen draaien en zo. Dus ook weer, weer bepaalde dingen waar, waar je aan verbonden zit. Dit is veel leuker, hè? Ik mm -hmm. doe nog even, voor alles door is. Het is avond. We bevinden ons op een zolder te Almelo. Al waar de studio gestationeerd is van de clandestine zender Elba een nederig onderkomen. We treffen er de heer en mevrouw Elba... als mede-compagnon Fort Mustang... die ons binnenvoeren in het duistere rijk der eterpiraten. Is dit hem? Hoe komt de zender nou aan zijn naam? Heeft u die bedacht? Nee, dat was heel lang geleden een agenteur, die draaide met die naam. maar. Elba en Fort Mustang gaan op zoek naar hun verre vrienden. Die, net als zij, krakend en storend door de eterbanjeren. Onder heroïsche namen als Waterdemon, Vrije Boer, Witte Bison of. Alaska. Voelt er dan een spanning in u? Van, uh, stel je voor dat ze binnenkomen? Ja, dat denk je wel aan, natuurlijk. Vooral als het al een paar keer gebeurd is. De deur moet allemaal dicht. Voelden ze van voren en van achter binnenkomen? Ja, drie waanden achter het huis. Dat Dat dus eigenlijk ook bij het hele spel, die spanning dat ze... Ja, ja. Vooral als het donker is, als er een auto aankomt met licht... En dan kijk je allemaal al. Er zit wel spanning in. Ja. Ik vind het ook wel mooi, maar niet om zelf te doen. Zijn er ook zenders bij die, die commerciële boodschappen uitzenden? Die uh, een reclame maken? Nee, daar zijn er niet bij. Wat doen ze dus. Nou, dan kan misschien toevallig een verkeerd woord uit de mond vallen, maar anders toch niet. Ik bedoel dat ze ervoor betaald worden voor reclame of zo? Nee, dat is het niet. Dat doen ze niet. Het is zuiver een hobby. Anders niet. En hoe komt het nou dat het een hobby is die speciaal hier in Oost-Nederland, in Twente, eigenlijk zo, zoveel opgang maakt? Ja, maar dat is hier al lang. Dat is nou niet van de laatste jaren. Je hebt er genoeg oude amateurs die die deed voor 20, 30 jaar geleden ook al. Dus uh, en is een zijn amateurs zijn allemaal een goedenavond. Die was uh, momenteel aan de band, die helpt met die Ford dan. Wie van amateurs komt erin en vertelt mij hem sterkte en kwaliteit. Dus kom er maar ik geef de band vrij. Dit was de helbaar met die Mustang. Als ik op de band zit, dat stort niet. Dat is zelden. Nee, het kwam glashelder door. Overal. Ik kwam overal prima binnen. Hoeveel mensen hebben er nou naar geluisterd, denkt u? Nou, dat weet ik niet. Nou, de meesten hier in de buurt, die hebben de radio allemaal aan. In Wien nog wel. Dan draai ik ook in veel plaatsen voor, de vliegen De jongen die draaiden ook de hier ook veel. Kent iedereen iedereen, die, die cent? Nou De meesten wel, de meesten wel. En, en bepraten jullie ook je, je problemen met elkaar? Dat uh... doen we ook wel, ja. Dat een dat spoel. Dat ding dat mag je niet hebben. Dat is mijn zender. Is zender. Wel, welk, ding, welk ding mag je nou niet hebben? Dit. Dat geval, dat is het hele zendapparaatje. En dat is dus klein, dus dat, dat, ja, dat is altijd weg te stoppen ja. als je een goede plek hebt. Ik heb nou hier bijvoorbeeld een groot apparaat. Ik heb nog een nieuwe, ik heb nog hier meer. Maar die is weer veel kleiner. Mijn broer die heeft hem alleen gehad in een zeependoosje. Ja? ja? Gewoon een zeependoosje. Of in een tabaksdoos. En die had ook een goede kwaliteit. Ja. En hoe voelde u het nou net toen hij er dus stond uit te zenden? Heb je dan toch dat gevoel van. zometeen staat er iemand aan de deur? Nee, helemaal niet. Daar riep de mijne ook wel één weer op. De Klaveren Boeren vanavond, hoge veen of niet? ja. Voor jou. Hallo. En ook een goede avond, die klavere Boeren vanavond, studio, hoge veen. Ik heb jou hier wel ontvangen, maar lang niet zo goed als anders, dat weet je ook wel. Je hebt momenteel hier halve draagolf, dat is niet genoeg. En hij zweeft over de band. Ik hoop hem mij zo bereikt. Dus die klaverboer, dit was een een zuiver rapport... gebracht van die Elba maar met die vortmustang. En nog een andere am amateur. Ik ga hier ook weer de band verlaten, ik kom ook niet terug. Luisteraars, bedankt voor uw aandacht. En amateurs ook bedankt en tot een volgende keer. Adieu. Ik zou als centamateur amateur graag willen aanduiden... een gelicenseerd door de PTT, geëxamineerd, ge gecontroleerd... werkelijk amateur, die zich met trots amateur kan doen... want de man heeft een moeilijk examen afgelegd. Al dus de PTT, de grote vijand van de amateurs... in de persoon van de heer Knobbe, chef van de met opsporing van illegale zenders... belaste bijzondere radiodienst in Den Haag. Uh, wij noemen deze mensen liever piraten. Het zijn ook piraten, want ze plegen roofbouw op de ether, De eter die wij moeten zorgen schoon te houden. In de eerste plaats omdat allerlei essentiële diensten als politie, brandweer, GGD, Wegenwacht... alles draait tegenwoordig op radio. Uh, ook uw kijk- en luistergenot is van radioafhankelijk. De luchtvaartnavigatie. Al deze dingen kunnen gestoord worden door zenders... die van een zulke afschuwelijk slechte makelij zijn dat ik er geen woorden voor over heb. Verschillende dagbladartikelen hebben we als... dagbladen hebben we als foto's laten zien van zenders... die, die naam nou nauwelijks waard zijn. Deze zenders zenden niet op één frequentie uit, maar op meerdere. De mensen, de operateurs weten dat niet eens... En die dingen kunnen, ik zeg niet altijd dat het gebeurt, maar ze kunnen storing veroorzaken. Het is onze PTT's verantwoordelijkheid om dat te voorkomen. Kijk, en dan krijg je nog als er twee zenders tegelijk opspringen, dan krijg je die storing van. Dan zitten ze elkaar bovenop de kop te drukken. Dan drukken ze elkaar er dan ook met opzet uit. Nou, dan probeer ze wie er sterker is. Bijvoorbeeld als het 3 0 1 draait. Zeg maar een buurtzendetje. Nou, die komt misschien 4, 5 kilometer weg. En die, nou, die jongen die wil nu de hele tijd van aandraaien. Dan begin met de verveling, Dan spring ik er ook op. En wie dan de sterkste zender heeft. Nou, die gaat wel weg. Wacht, ja? dan komt mijn broer erop. De waarde die Ja, Misschien wel. Die draait er fantastisch. Train here to do this. I'm <laughs> Let's go, fellas! Take yeah. hey, Bob for rebound! Take this for Ik ga zometeen ook praten? En welke zender is dit, weet u? De Waterdimon. En die, die zit hier vlak in de omgeving? Ja, er is er maar één die die blaad heeft hier. Kent u de zenders ook aan de platen? Nou, als ze de platen draaien en ze blazen hem al in die microfoon... dan hoor ik het meestal wel wie is. Nou, hoofdinspecteur van Veldhuizen van de Almenoosse politie weet het ook wel. Want de politie behoort tot de bijzonder trouwe luistervinken... van Waterdemon, Elba en Klaverboer. Wij zijn daar in min of meer ernstige mate mee geconfronteerd... al in de eerste naoorlogsjaren. jaren. We hebben daarna een top gehad... Uh, er werden vrij forse straffen uitgedeeld door justitie... onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen, geldboetes... verbeurdsverklaring van de apparatuur. En dat ging zo door tot omstreeks 1960... waarna uh, de zenderij wat afnam... waarschijnlijk onder invloed van de stijgende conjunctuur. En uh, in diezelfde periode heeft ook justitie de zogenaamde harde lijn verlaten... en is begonnen met het opleggen van voorwaardelijke vrijheidsstraffen... We zien dan een uh, vrij forse daling uh, tot de economische recessie van, van omstreeks 66-67. En dan ineens krijgen we een enorme opleving in deze hele zenderij. Vermoedelijk een gevolg van het feit dat uh, mensen werkeloos werden... zich weer begonnen te vervelen, weer in dat isolement verstrikt raakten... en uh, via de clandestine zenderij hier aanproberen te goede Goedenavond, Hier was terug aan de band, die waarde die man. En ook een goedenavond, dat gompje vanaf studio voor die zin. Ik heb jou prima omvang, goede steken, met een zeer goede kwaliteit. Kunt u een idee geven waar we aan moeten denken... zo in zijn totaliteit aan clandestiene zenders in Nederland? Is dat een kwestie van, van honderd, van duizend of misschien zelfs wel meer? Eh, dat is heel moeilijk te zeggen. Wie zijn mondhard wordt niet opgemerkt. Maar een ruwe schatting zou ik zeggen is een, een, een getal van ongeveer... 200 uh, ordinaire plaatjestraaiers met daarnaast een uh, niet te noemen aantal mensen die zogenaamde walkie-talkies uh, bezigen. En is er misschien ook nog iets bekend, en u heeft dat net eventjes aangeroeid... dat men voor de oorlog ook uh, politiek uh, met clandestine zenders bedreven? Ja, dat laatste is misschien weer in het nieuws gekomen door de beziging van een zender in het Maagdenhuis, maar ook in uh, 1938 is. Uh, van de NSB-zijde in Sassenheim een zender in de lucht gebracht... die overigens vrij snel het zwijgen, werd opgedacht. Maar verder was het zo dat dat Candestines aan de voerde oorlog... over het algemeen uh, geschiedde vanuit die besloten gemeenschappen... en ook tegen betaling. De middenstand speelde daar een vrij belangrijke rol in als sponsor. Men kon iemand tegen betaling voortreffelijk laten uitschelden. Men kon ook een plaatje laten draaien, dat klinkt ook weer wat vriendelijker. Kortom, er was een veelheid van activiteiten toen gaande... En waarom is die PTT er nou zo op tegen? Wat is dan het gevaar ervan? Ja, ja ze regelen vliegtuigen, voor de schepen en, en, en, en al die, nou, Ik weet niet of het dat juist is. Misschien hier in de buurt. Als er een vliegtuig hier overheen gaat, dan mis die storing van hebben. Maar anders geloof ik het nog niet. schepen? Hoe, hoe ver liggen de schepen hier weg? Zeg maar dan zee. dat is een beetje 120, 130 kilometer. Nou, dat kan er bij mij niet in dat ze dan hier storing ervan hebben. Dat bestaat niet. Welke is dit? De Alaska. Ah, die komt hier in één weg. Ik komt niet uit Almelo vandaan. Nee. Hoeveel, hoeveel zitten er nu ongeveer in, in Almelo, denk ik? In Almelo? Nou, ik zou het echt niet kunnen vertellen. is dat een kwestie van, van drie of vier, of is dat... Uh, nee. Dat is een kwestie van... in de verte vijftig dacht ik. Zoveel, werk. Ja. hier al. Ja? Nee, vierde nog en wonde nog. Nee, Frans Hoop. De Weken. Alles met elkaar. Moeten ze al drie nog wel niet zitten. Hebben we... Ze hebben er zo'n beetje flunterig gepakt. 4 of 95. 4 of 95 hebben ze gepakt. Maar er zijn er wel veel meer teruggekomen. En denkt u dat het zich nog steeds meer zal uitbreiden? Nou, dat dacht ik wel, ja. Hoeveel van die jonge jongetjes, nou, die beginnen er ook al mee. Nou, nou de jongetjes, die vinden het ook leuk, hè? Er uh, is in Nederland een uh, zekere opleving te constateren in het clandestien zenden. Uh, die opleving die is in de eerste plaats te waar te nemen in de traditionele gebieden waar het zenden een volkleristisch gebruik is, meer, of meer namelijk het oosten van het land. In het bijzonder de arme zandgronden, ook de gebieden waar de conjunctuur op dit moment uh, nogal klappen krijgt. Uh, daarnaast is er een ander gebied, u kan zeggen algemeen in Nederland verspreid, meer in het westen van het land, de Randstad, waar meer technisch geïnteresseerde jongeren zich met het zenden bezighouden. En dat moet een andere naam. Als maar stap zetten. Hè? Ja prima. Dit is dat Dat is Dat zijn dan ze zijn dat heb Is dat dan gezegd? Ja, dat is gezegd door de trastoende door door de voor de televisie. Dat werd allemaal gedaan door de a en zo. Ik zeg, ik ken ook wel mensen die, die, die zeg maar van hogere kringen doen die doen toch net zo goed. Ik dacht dat uh, in het bijzonder ook een rol speelde de behoefte aan een sociaal contact dat deze mensen hebben toch wel... en dat ze niet op andere wijze voldoende tot uitdrukking kunnen brengen. Ik heb vaak de indruk dat uh, deze mensen juist door hun beperkte mogelijkheden... in een soort sociaal isolement leven... en via deze clandestine zenderij... een mogelijkheid hebben om dat contact met hun naaste omgeving... met name hun soortgenoten te herstellen en in stand te houden... Dit eh, blijkt mij ook vaak uit de aard van de gesprekken die ze voeren. Vooral eh, tijdens de weekenden, wanneer ze later op de avond, eh, soms min of meer onder invloed van alcoholica, eh, bepaalde gesprekken met elkaar voeren. De dus amateurs komt er maar in en de vrije boer ontvangt u. Komt er geen amateur uit, kom ik niet meer terug. Dus nooit gegroet en tot de volgende keer. Dit was momenteel in de band dat die vrije boer. Goedenavond. In de kranten. Er worden zoveel van die rare dingen voor die microfoon gezegd. Wie hebt je nu zelf even geluisterd, maar die heeft me niks gehoord. Zeggen ze dat, dat er rare dingen worden gezegd? Ja, dat zeggen ze, dan schrijven ze wel in de kranten. De die moet. De romantiek van het illegale zenden is overstelpend. Er zit iets wonderbaarlijks in. Je staat daar op je zoldertje voor de microfoon... en stiekem praat je met je vrienden die ook ergens in de ether zitten. Communicatie... Weet je wel? Je geeft je stem een geweldig verlengstuk. En een contact dat je hebt. Contact? En dan die spanning van het clandestine. Zoiets schept een band. Een heimelijke band. Maar waarom zitten die illegale zenders vooral in het oosten des lands? Waarom juist daar? Ik vraag hem iets. Ja. En ook dat hier veel werklozen zijn of zo die mensen die niks te doen ja, hebben. 16, uh, dat zitten oh, ze ah, ook dat veel dat in de grond, maar nog geloof ik niet. Hier heb je hier al die vullen uit en die oom zoals ja, een vroeger en al spullen Van vroeger uit ja, toen waren er hier ook altijd veel. Van die oom, nou je, je hebt hier één oude man zitten, nou die maakt er nog wel veel voor die jonge jongens hier. En die hebben zelf vroeger ook altijd, dat is wat 20, 30 jaar geleden, die hebben zelf ook altijd gezonden ook altijd oh, en die bouwt te versterken soortje ja en dan nou mag je er één over mag je er mee jongen die komt vaak bij elkaar en dan mag je er automatisch allemaal mee en zo, zo, zo, zo komt dat hier dus het is gewoon een goede voedingsbodem voor je. ja volgens mij wel ja maar ik heb ook een, een jong broertje nou, die wou erop mee beginnen maar mijn moeder wil niet hebben <laughs> zei jij komt niet met zo'n ding ja, in Amsterdam gebeurt dat niet vaak hè Nee, ik, ik heb er in Amsterdam nog nooit van gehoord. En als ik het in de krant lees, dan gaat het altijd dus over, over deze contraire. En als ik die, die, die persberichten bekijk ook... er dat... dus staat er in Amsterdam nog wel in de krant? Van, van hier? Oh, van die kleine ik... berichtjes. Ja? Ja. Dat hier een geheime zender gebakken wordt? Nou, niet één. Dan staat er zo op zaterdag staat er een berichtje van dat de PTT heeft meegedeeld... dat er in uh, Oost-Nederland, in Almelo in Vroomshoop in uh, nog nou, wat, weer we de vier de... geheime zenders zijn. zo'n ja. verhaal? Vroomshoop, Westraar, Friese Winsenweek... Daar zitten er veel, hoor. In Friese Veen? Nou, in Friese zitten er ook veel. Wien zitten er ook wel. Nou, ik had ook wel een 15, 20 in Wien. Wien is de laatste tijd veel bijgekomen. Ontzettend veel. Ik geloof in de eerste plaats dat de traditie een belangrijke rol speelt. Men heeft dan van vader op zoon dit je beoefend. Anderzijds is het zo dat het verenigingsleven in Twente geen enkel souwelaas biedt. Um, we zien datzelfde verschijnsel, dus de maatloze verveling... en dan deze reactie, ook op andere, in andere gebieden... ook op andere arme zandgronden die zich uitstrekken van Twente... via Drenthe naar Noord-Groningen en anderzijds naar Friesland. Dat zijn de traditionele gebieden. Het is dus niet, niet alleen Twente. Uh, in tegenstelling daartoe, uh, kan ik u noemen... Uh, de, de problematiek van de conjunctuur speelt dus niet een overheersende rol. We zien bijvoorbeeld ten zuiden van de Moerdijk in gebieden met eenzelfde... ...conjuncturele neergang als bijvoorbeeld de Oostelijke Mijnstreek met zijn problemen... ...of in Sint-Wilibrord, daar zien wij deze problemen in het geheel niet optreden. En dan geloof ik dat het bloeiend verenigingsleven daar, uh, ge voornamelijk gestuurd door de kerk... ...toch een bijzonder belangrijke rol speelt. Hoe kunt u tegen de zenders optreden? Hoe gaat dat praktisch in zijn werk? Uh, u zult me niet uh, even dat ik onze tactiek niet geheel publiek concert. Uh, wij hebben, ik kan u zeggen, de meest moderne opsporingsapparatuur... die ons in staat stelt om de, bij dag en nacht... Uh, onder de meest nare condities zenders uh, duurmoment op te sporen. Binnentreden is alleen vaak het probleem. Ze gebeld worden, dan worden ze gepakt. Of ze moeten dus de apparatuur... De apparatuur... Oh, de de apparatuur weg, hem. Ze komen, je hebt de apparatuur weg, dan kunnen ze je niks maken. Ja. Moet, moeten ze aanbellen, de PTT, of kunnen ze zo de deuren... bij wijze van spreken inslaan en de rennen? Nou meneer, dat zal ik u eens even recht en kort vertellen. Als ze hier bij mij komen en ze willen de deur intrappen, dan zijn ze hier aan een goede adres. Dan komen ze hier niet meer weg, dan zal ik ze bloemen. Dat mogen ze ook niet? Volgens mij niet. Doen ze het? Nou, ik heb het nog niet gehoord. Ik heb wel eenmaal gehoord dat hier een jongen, nou, een posje McKay. Een, een beetje klappen gehad heeft, van de politie. Is er ook altijd politie bij als ze binnenkomen? Ja, er moet politie bij wezen. Anders mogen ze niet binnenkomen. alleen niet binnenkomen. Maar als u dus zegt van dit is mijn huis, komt hier niemand binnen? Ze hebben beveld de reushoeking. Dat is zich. En dan moet u ze binnen laten. En dat moet op naam staan, op adres staan? Het op op adres. Ik heb hier. Ik wem hier drie keer gehad. Drie keer een beveld voor reushoeking. Drie keer? Ja, drie keer. Drie keer. En hebben we niets kunnen vinden. Niks. Of ze moeten u op heterdaad kunnen betrappen. De laatste keer waren ze met vijftien man en een, en een politiehond. Binnen, in huis? Ja. Ik laat er nooit meer in als twee, drie man. Nou, uh, ze willen die elba zender... die willen ze hier graag van de band of hem? Die PTD. Welke zender? De elba zender met de Ford Mustang. Maar ze moeten nog maar even wachten. Ik wil het nog niet kwijt. Ik ben er al veel te gek mee. Nu heeft u enige maanden geleden... dat geloof ik alweer... De landelijke pers en ook de radio en de televisie gehaald. door een grootscheeps optreden tegen deze zenders. Kunt u daar iets over vertellen? We hebben dus de gegevens over enige tijd opgespaard. en zijn toen onze activiteiten tegen deze zenderij gestart. met een grootscheepse actie. Dat wil zeggen, wij hadden 25 adressen verzameld. waarvan wij vrij zeker wisten. daar moet een zender zitten. En uh, wij hebben op één avond op al deze adressen tegelijk. Uiteraard na overleg met justitie en met de burgemeester een inval gedaan. Het succes was niet zo denderend. We hadden toch direct bij die eerste actie al acht zenders... terwijl er nog een paar zenders vernietigd zijn en, en, en er zijn er enkele ontkomen. We hebben deze actie mede toen gevoerd als waarschuwing voor de overigen... van denk erom, uh, wij gaan nu beginnen en het is ons ernst... Uh, zie dit nou ook als de waarschuwende vinger, hou er mee op... Dat gaat er ons niet om om jullie nou allemaal te pakken te krijgen... en een flinke boete te bezorgen, maar er moet, gewoon, er moet een dan komen. Dat weten ze. Ik heb namelijk een lange antenne achter thuis staan. Nou, hoe hoog is dat ding? 15, 15 meter? Sorry. Nou, dat is hij wel. Maar ik heb ze hier ook wel s'nachts achter de gehad. Dan gaan ze eerst hier s'nachts achter het langs langskijken... waar die antennen staan. Kijken, dan maken ze daar balans op. Hoekstraat, spechtstraat nummer 12. He? Een grote antenne. Nou, dat mag er wel op, de mag op worden. Hoekstijl is uit 12, een grote antenne achter thuis. Even noteren. Nou, een paar dagen later dan zie je het wel. Dan komen ze wel eens maar langs. Nou, dan moet je aan het draaien wezen, dan kunnen je je, ze kun je, je pakken. Tenminste, als ze gehoog bent. zijn. Maar dan ben ze hier nog niet gehoogd genoeg voor. Je mag er ook wel op, je mag ze ook wel horen. Ik hoop als hoofd is, ik de hoofdinspecteur van politie het ook Die man is ook niet gehoogd genoeg. Ja, ik denk dus dat ze het allemaal best ja. weten dat het hier gebeurt, maar het lijkt wel. Maar... Ze weten toch dat we hier zitten. Ze weten toch dat ik draai. Dat weten ze. Dat weten ze allemaal. ze weten de manier nou niet precies hoe ze ontmoeten. De laatste maal toen ze je zei geweest. hebben ze het me wel gezegd. Hij zei wij zijn goed. Ik zei nou u bent momenteel niet goed. Ik zei man ik draai je niet. Nou dan gaan ze weg. Dan zeggen ze nou je hebt geluk gehad. Je hebt weer goed verstopt. Ik zie ja en tot een volgende keer dan maar weer. Ik zei dan nou, doe je best. En zoeken ze dan het hele huis door? Alles. En kunnen ze het niet vinden? Nee. Tot in de eiskas kijken ze nog. In de kachel. En is het wel in huis? Nou, dat zeg ik liever niet nee. waar het is. Ik heb de zender uh, vrij buiten gehad. Uh, op het is hij kapot, zeg maar. Hij is uit de lucht. Hij is uit de lucht. Maar hij is een tijd in de lucht geweest. En ik geloof ook dat de PTT en de politie wel eens een keertje een inval hebben gedaan bij u. Jawel, dat hebben ze wel gedaan. Dus ze hebben de spullen ook wel meegenomen. Ja? Ja. En hoe ging dat in zijn werk? Was u aan het zenden op dat nee, moment? ik was niet aan het zenden. Ik was ook niet in huis. Helemaal niet. Ze hebben spullen met hem. Nou. En uh, de vloot... Ik vloem uh, donderdag en zeg. waar ben ik de Ik Kijk het best een trainer En Wat kostte die grap? Die grap kwam met dril nog. Om. Dat, dat heeft de rechter al uh, gezegd. Ja, dat, uh, dat heeft ze nog in zo zeggen. En is het dat waard geweest? Nog oh, waard. Dat is eigenlijk niet, hè. Dat is te duur. En dat zijn dan de trieste momenten in het leven van de eterpiraat. Hij kon het zenden niet laten. Maar wie zijn zendingsdrift helemaal niet kan onderdrukken... moet weten dat ook legale wegen naar het beloofde radioland leiden. Op uitnodiging van een directeur van een wijkhuis... is de heer Neuterboom van de PTT enkele weken geleden in Almelo geweest. En die heeft in dat wijkhuis een bijeenkomst gehad... met uh, diverse zendamateurs... Die dat dan dus dat nog toe doen zonder zendmachtiging. Meneer Neuterboom is daar geweest op uitnodiging van die directeur, omdat ook eh, die directeur meende dat hij op deze manier meer resultaten zou bereiken dan eh, zuiver alleen door het opsporingswerk. Er waren vrij veel mensen die aan deze uitnodiging gehoor hebben gegeven. Meneer Neuterboom heeft daar een film laten zien en die heeft daar ook mondeling nog eens gewezen op de gevaren van deze clandestine zenderij. En, uh, daarbij dus met name ook nog eens gezegd mensen in de toekomst met de verfijning van uh, alle zaken. Ook van de, uh, de, de, de hele radiobusiness is natuurlijk uh, uitgesloten dat deze, zoals hij dat noemt, vervuiling van de ether uh, kan blijven voortbestaan. Daar zal wat aan gedaan moeten worden. Hij heeft daarnaast de mensen dus ook gewezen op de mogelijkheid om legaal zender te worden. Men moet dan lid worden van de VIRON en men moet dan de studie. En men kan dan met zijn machtiging zelf een apparatuur gaan bouwen, die natuurlijk er heel anders uitziet dan de apparaatjes die men zo bouwt en gebruikt voor de clandestine zenderij. In het algemeen komt dan het verweer van de liefhebbers dat men geen geld, geen tijd en ook geen opleiding voldoende heeft om deze voorwaarden allemaal te volbrengen. Aan de andere kant is het zo dat het ook nog wel eens weer wat meevalt. Er is namelijk een van deze zenders die we de laatste maanden gepakt hebben... die eh, op het ogenblik druk aan de studie is en die aan het bouwen is met een zender. En die is pas nog weer bij mij geweest. Die heeft mij verteld dat het had hem nog geen cent had gekost... dankzij de hulp van legale zendamateurs. Het was hier in, in het wijkgebouw, hier in de buurt. Heeft meneer Neuterboom heeft hier een hele lezing erover gehouden en zo. Maar we zijn er zelf niet naartoe geweest. Waarom niet? Ja, we waren bang dat ze er zaten en dan konden ze precies zien wie ze moesten hebben laten. Daar waren wij natuurlijk bang voor. Daarom zijn we er niet naartoe geweest. En zijn er wel andere cent amateurs gegaan? Ja, vele. De omgeving. Heel veel. Ik weet de niet hoeveel. Het zat helemaal vol, ja. Het hele gebouw. Ja. En toen hebben ze gezegd, bom heeft dat zo uitgelegd dat de scheefvaten en een vliegtuigen de storing van hadden. Dan hebben ze ook gevraagd, naar, bijvoorbeeld naar uh, zoals Veronica, dat was toch ook, die is ook een piraat. waarom ze die dan niet opruimen. En dan was je toch ook geen antwoord op te geven. Nee, nee toch. Dat is het... Meer geld. Er zit geld achter. Mama. Mensen met geld, wij zijn nou gewoon arbeiders. Die, dat heb je precies zoals met een jacht. Dat mag een arbeider niet doen. Mag je wel doen? Moet je kapitaal hebben om ze toch grond te huren en zo. Kijk, dan mag dat wel. Hmm. Dat ben je niet. En daarom mag dat niet. Maar die jongens die zijn s'avonds allemaal naar die smorre toe gegaan. Naar die meneer Neurdeboom. Ik zei tegen de jongens: ik zou neem een draaibaar radio mee. Die jongens zeggen, wat wil je dan? Ik zei: dan ga ik draaien. Ik zei, jullie gaan naar de smor. Ik zeg: neem een draaibaar radio mee. Ik zeg: dan ga ik. Ik heb zes of zeven platen gedraaid. Het stond later in de krant. Uh, Elba galmde door de zaal. Hallo. Dus die kleine boeren stapte maar in. Maar Elba gaat de band verlaten, Ik ook niet terug. Dus gegroet en tot een volgende keer. Adieu. En waarom doet u het? Ik vind het leuk. Vind het, mooi. Oh, het is meer taal van uur, hè? Spanning en zo. Maar dat, aantrekkelijk, aantrekkelijk, dat weet ik niet. Wordt er veel naar geluisterd naar die programma's? Nou, dat heb ik me naar nooit afgevraagd. Oh, werd er vroeger betaald? Als... Ja, vroeger werd het betaald, ja. Ja, een paar kwadjes voor een paar platen draaien. Nou, dat doen ze dan wel. Maar zo wordt wel niks. Als ze er drie in pakken en dan er één. Gevangenisstraf voor hem. No, dan trap ik het van nog kapot. Dit was een aflevering van NOS Radio Rama... gemaakt door Bob Oesje. Hoort. Hoort. Met Frank Jochemsen. En dit is een nacht vol met mensen die de regeltjes aan hun laars lappen. En dat kun je op illegale wijze doen, maar ook op geheel legale wijze. Desalniettemin wordt het dan nog niet altijd gewaardeerd. als iemand tegen de gevestigde orde ingaat. Zo worden nieuwe ideeën in de wetenschap niet altijd bepaald met open armen ontvangen. Sterker nog, soms maken jaloerse collega's je uit voor prutser of nietsnut. En dat ervoer ook Wim van Westreden... die als maanonderzoeker werkt voor de Vrije Universiteit te Amsterdam. Luister nu naar een gesprek van Pieter van der Wielen... met deze dwarsdenker en met zijn collega Rob de Meijer... uit het wetenschapsprogramma Labyrinth van de VPRO en de NTR. One small step for man... Het looks beautiful, Neil Armstrong, de eerste man op de maan. Over het ontstaan van de maan tast de wetenschap nog altijd in het duister. Afgelopen week presenteerden onderzoekers een nieuwe theorie over het ontstaan van de maan... en ze kregen meteen de wind van voren van andere wetenschappers. Wim van Westrenen van de Vrije Universiteit en Rob de Meijer van de Universiteit van Groningen... en de Universiteit van west kapeland hartelijk welkom allebei... Um, Meneer Van Weststren, er zijn, er zijn eigenlijk altijd twee theorieën over de maan. De een is dat hij met ons is meegereisd van, vanuit een andere hoek ergens in het universum. En als een vriendje al die tijd bij ons was. En de andere die wordt ook wel de puistjestheorie genoemd. Hoe gaat de puisjestheorie? Nou, de puistjestheorie is, is dat de aarde heel vroeg in de geschiedenis van het zonnestelsel. Uh... Uh, een botsing heeft gehad met een andere planeet. Een hele grote planeet. Ter grootte van Mars. En dat uit de brokstukken van die botsing... Zeg maar, zeg ja, een soort uh, puistjes uh, bij elkaar zijn gekomen. Uh, en dat, uh, dat dat samen de maan is geworden. En dat is dan alsof je een puistje uitknijpt voor de spiegel en het hoofd? Op de, op de spiegel komt? Is nee, nee, nee, dat is, gaat het om een hele grote botsing... waarbij heel veel brokstukken eigenlijk van, van de aarde en van die planeet... die tegen ons opkomt, de ruimte inblaast. Een deel daarvan verdwijnt richting de zon. Een deel valt terug op aarde, maar een klein deel komt in een baan rond de aarde. En dat zou dan de maan zijn geworden. En jullie nieuwe theorie, hoe, hoe moet ik die hier in het kort plaatsen? Hoe, hoe gaat die? Nou, onze, onze nieuwe theorie is, is eigenlijk gebaseerd op het feit dat de maan zo ontzettend veel lijkt op de buitenkant van de aarde. En dat is heel moeilijk te, te verklaren met, die, met, die andere, met, met andere theorieën van maanvorming, inclusief die grote botsing. En uh, ja, ons, ons idee is heel simpel. Als de maan zoveel op de buitenkant van de aarde lijkt, dan kun je hem het makkelijkst uit de buitenkant van de aarde maken. En er is maar één manier waarop, Rob, en ik denk dat dat kan... en dat is toch een grote explosie in het inwendigen van de aarde... waarbij je een stukjes aarde in een baan rond de aarde brengt... en die komen dan samen en vormen de maan. Want die Armstrong, die, die ging naar de maan. Hij was niet de enige natuurlijk. Je had ook Buzz Aldrin en daarna zijn ze nog vele keren terug geweest. Die zijn wel zo vriendelijk geweest om een paar stenen mee terug... te te nemen voor onderzoekers? Ja, dat, daar hebben we heel veel geluk mee gehad. Want zonder die stenen zaten wij hier vanavond zeker niet. Want dankzij die stenen kunnen we nu... Uh, ja, in ieder geval uh, uh, nieuwe theorieën maken... voor het ontstaan van de maan. Er wordt nu, uh, zeg maar, 45 jaar later... nog steeds onderzoek gedaan aan die hele kostbare stenen. Waar liggen die stenen? Uh, die stenen liggen vrijwel allemaal in, uh, in Amerika... Uh, in, uh, in Houston ligt er een, een, een grote kluis met uh, stenen erin. En in New Mexico ligt nog een uh, kleine verzameling... vooral als Houston nooit wordt aangevallen uh, door uh, vijandige mogendheid. Of zo. En als je daar onderzoek aan wilt doen, hoe gaat dat? Moet je dat aanvragen? Is ja, dat Dan kun je een onderzoeksvoorstel indienen. Dan moet je precies zeggen hoeveel steen je nodig uh, zou hebben... wat je ermee gaat doen. En je moet heel duidelijk laten zien wat je, wat je kan. Als je een bepaalde analyse wil doen... dan moet je eerst laten zien dat je dat op uh, gewone stenen uh, ons beste ter wereld kan en dan krijg je eventueel wat... Uh Korreltjes maanstenen om datzelfde mee te doen. Heeft u wel eens een, een korrel maansteen in uw hand gehad? Uh, nee, nou, nee, die heb ik niet helemaal in de hand gehad, maar dat, dat heb ik ook voor mijn eigen onderzoek uh, niet nodig. Dat, dus dat hebben anderen gebruiken. voor u gedaan. Ja, precies. Dus Rob en ik gebruiken eigenlijk uh, de informatie die, die door anderen uh, ja, gewoon, uh, uh, uh, verzorgd wordt. Al met al, als de maan werkelijk van een heel andere plek zou komen of met ons was meegereisd, dan zou je op de maan materie moeten vinden die je niet zo snel op aarde vindt. Ja, precies. Dat is eigenlijk het, het, het, het, de reden waarom er een nieuwe theorie nodig is... volgens ons, is dat die maan zo ontzettend veel op, op de aarde lijkt. En alle andere modellen van maanvorming die voorspellen een verschil... tussen de maan en de aarde. En dat verschil zien we niet. Sterker nog, hoe, hoe meer we kijken en hoe beter we dingen kunnen meten... aan die maanstenen, hoe meer die op de buitenkant van de aarde lijkt. Dus het probleem wordt eigenlijk steeds groter. Rob de Meijer, u, u bent de man die alle berekeningen heeft gedaan... Uh, hoe zou dat dan moeten gaan? Hoe kan iets van de aarde wegvliegen en dan daar een nieuw hemellichaam vormen... dat dan uiteindelijk onze maan wordt? Ja, daarvoor moeten we eerst kijken hoe die, hoe die explosie ontstaat. Um, Wim en zijn collega's die hebben laten zien dat er in het, heel waarschijnlijk is... dat in het binnenste van, van de aarde, op zo'n halverwege de kern... dat daar uh, zich... Ophopingen bevinden van uranium en thorium. Dat zijn eh, materialen die kunnen splijten, die spontaan kunnen splijten en die aanleiding ook kunnen geven tot een soort van eh, georeactor. Een soort kernexplosie. En, ja, en dan heb je dus een bepaalde concentratie nodig... om die tot explosie te brengen. En we hebben dat uh, aangegeven dat dat kan door verdichting... Uh, beweging in die, uh, in die ruimte. Maar het kan ook door een kleine botsing... met een stuk hemellichaam van buitenaf. Dan explodeert uh, die kernreactor... En die stuurt een schokgolf door die mantel van de aarde naar het oppervlak. En die schokgolf die gooit een heleboel materiaal. Er waren de ruimte in. Een deel daarvan valt terug naar de aarde. Als Lummel zijn handen, deel gaat het zonnestelsel in. En wat overblijft, dat vormt samen een nieuwe maan. En dit is dan in de hele vroege vloeibare, warme fase nou, ze... van onze planeet. Ja. Dus, en... dus alles was, was wat minder vastgelegd dan nu. Het ging allemaal wat makkelijker. Juist. En, en hoe kan je zoiets ooit bewijzen? Hoe kan je zo'n theorie dan ooit rondkrijgen dat je kan zeggen... nou ja, zie je wel? Nou, in de eerste plaats um, kan je aantonen... dat, dat dan de samenstelling van de, van de mantel van de aarde en de maan gelijk moet zijn. Want het komt uit van dezelfde bron. En dat is dus in ieder geval consistent met de gegevens die er zijn. Maar je kan ook nog naar een aantal specifieke dingen kijken. Want in zo'n kernreactor worden bepaalde stoffen gemaakt... die dus normaliter niet uh, voorkomen. En wat we dus gevonden hebben... Um, is dat het eigenlijk twee um, belangrijke stoffen zijn? Dat is het helium-3 en dat zijn de xenon-isotopen. Die, um, die xenon-isotopen hebben een andere verhouding dan je normaal in, uh, in meteorieten aantreft en ook in, eigenlijk in de aardse atmosfeer. En um, die verschuiving die komt voort, dat hebben we aan de berekeningen hebben we dat laten zien, komt dus voort uit, uit splijting van uranium en thorium. Dus dat geeft aan dat zo'n reactor in de aarde aanwezig is. En dan blijkt ook dat dat soort stoffen op de maan aanwezig is. En dan komt het al aardig op. Dan, ja, dan vind je dus... Ja, we zijn nog steeds op zoek naar dingen die onze hypothese tegenspreken. Maar we vinden ze niet. Alles nagerekend, alles doorgerekend. Een mooi artikel ervan gemaakt... Dat dan opgestuurd naar, naar het tijdschrift, van nou ja, zie je wel, in die, in die vroege vaagse gebeurden dat soort dingen, waren dat soort explosies? Dat zou allemaal kloppen. Toen zei, het artikel, uh, of zei, zei de redactie van het wetenschappelijk tijdschrift... dat was Natural Geology, als ik het... Als chemical het geology, chemical yeah. geology. Die hebben het geplaatst en toen weer teruggetrokken. En dat is vreemd. Ja, dat is eigenlijk uitzonderlijk. Dus onze, de, het het uh, artikel is zoals alle wetenschappelijke artikelen beoordeeld. En het was heel positief beoordeeld in dit geval. Toen heeft de redactie het geaccepteerd uh, ter publicatie... Toen is het op het internet geplaatst. Dat is ook normaal. Als iets geaccepteerd is, dan, dan wordt het op het internet gezet. En aanleiding daarvan zijn er anonieme klachten binnengekomen... bij de redactie van het tijdschrift. Um, waarin werd gezegd, als dit uh, gekke verhaal gepubliceerd wordt... dan is dat schadelijk voor het tijdschrift. En toen is het artikel weer uh, zeg maar verwijderd van het internet... En die, die reacties kwamen van andere wetenschappers. Van andere wetenschappers, ja, ja absoluut. Die hebben ja, ook anoniem. Maar andere wetenschappers die hebben de redactie gebeld uh, met uh, de stelling: van als dit uitkomt, dan, uh, dan is dat heel slecht voor het tijdschrift. Wat was hun bezwaar? Nou, een bezwaren, die, die weten we niet precies... omdat het anoniem was en niet rechtstreeks naar ons. Maar een van, de, een van de bezwaren was bijvoorbeeld... er is helemaal geen andere theorie voor het ontstaan van de maan nodig. Geen andere theorie nodig? We hebben al een theorie. We hebben al een theorie en die klopt helemaal geweldig. Dus als, als, waar, waar als, als we wetenschap zo zou werken, dan was de aarde nog steeds plat. Want toen hadden we ook al een theorie. Ja, daarom, daarom ze zijn we waren wij heel erg verbaasd toen dit gebeurde. Dus dat is en echt boos. heel uitzonderlijk ja, en boos. Ja. Rob de Meijer, hoe heeft u dat ervaren? Nou, Ik kon eerst niet geloven dat dat soort dingen nog mogelijk waren. Uh, uh, ik zit al heel lang natuurlijk in die, in die wetenschapswereld. Ik heb wel gek, gekke dingen meegemaakt. Maar zo bruin heb ik hem nog nooit uh, zien bakken. En maar wat wat zou daarachter zitten? Want, want het is natuurlijk voorstelbaar dat, dat iemand het niet gelooft. Maar het kan ook zijn dat iemand het gewoon niet kan hebben... dat hij jarenlang ongelijk heeft gehad. Bijvoorbeeld. Of dat... Uh, kijk... Dat soort mensen uhm, moet voor hun onderzoek natuurlijk geld aanvragen. En als je nou dus hier naar iemand komt die met een betere hypothese, met een beter werkende hypothese komt dan waar je aan werkt, dan krijg je geen geld meer. Maar dat klinkt bijna als, als een soort ja, matchfixing in de, in, de, in de wetenschap. Ja, science fiction. Science fixing? Ja. Ja, je, je laat dat gedeelte door wat in jouw straatje past en wat niet in jouw straatje past, dat hou je tegen. Dat is wel jammer, want we hebben nu corruptie in de politiek, corruptie in de economie, corruptie in de sport. En dan gaat de wetenschap ook al naar de galamis, als ik jullie moet geloven. Nou, ik hoop het niet. Ik hoop dat het een, een uh, waarschuwing is dat uh, men zorgvuldiger met dit soort zaken omgaat. Uiteindelijk is het stuk gewoon geplaatst. He? Door de... ja, het, is, het is opnieuw beoordeeld. En dat was een, een beoordelaar die zei. Nou ik vind het helemaal niks. Maar de argumenten die hij of zij gebruikt, Die konden wij weer leggen. En toen heeft de redactie het wederom ge geaccepteerd. En nu is het echt gepubliceerd. Nu kan het niet zomaar weer verwijderd worden. En nu staat het iedereen vrij. Om er uh, met open vizier op te schieten. En jullie theorie compleet kapot te maken. Want ja dat, graag zelfs. Zo hoort dat, dat in de wetenschap. Zo, ja zo werkt ja. het precies. We weten het nog steeds niet helemaal zeker. Wat denken jullie dat er verder gebeurt? Dat, dat er meer bewijzen komen voor jullie theorie... Of, of dat het misschien toch kapot geschoten gaat worden? Nou, die, die bewijzen stapelen zich eigenlijk op... zonder dat we iets hoeven doen. Er dus is een paar dagen geleden nog een nieuw artikel uh, verschenen... in Science over... Uh, water in de maan en het uh, de hoeveelheid water en het soort water dat je in de maan hebt... blijkt ook identiek te zijn als wat er in de aarde zit. En het, ze schreven in dat artikel dat het water op de maan... dezelfde herkomst moet hebben gehad als het water op aarde. Ja, en dat het er geweest moet zijn voor die uh, grote botsing... waar nog steeds dan de meeste mensen in, uh, in geloven. Maar bij die botsing die is, die is heel erg heftig. En daardoor wordt het zo warm dat iedereen altijd heeft gedacht... dat water dan verdampt. En dat je dus in de maan, in die brokstukken van die botsing... Geen, geen water meer vindt. Nu is dat wel gevonden en dat past natuurlijk veel beter in, in onze hypothese. Omdat eh, er worden gewoon stukjes van de buitenkant van de aarde weggeschoten. En daarbij verlies je niet eh, per se al het water meteen. Terwijl dat in zo'n heftige botsing aan de buitenkant eh, wel zo is. Dus de maan is uiteindelijk gewoon een afgedwaalde klomp aarde. Hij wordt wel steeds minder magisch. Vroeger dachten ze dat er, dat er maanmannetjes waren. En toen, toen gingen we er naartoe. Het was dan ieders droom in de jaren zestig. En toen liepen ze daar rond. En toen bleek er eigenlijk, laten we eerlijk zijn, geen ene donder te beleven. En dan nu blijkt het ook nog een, een klomp van de aarde. Dat is juist nog magischer, er, er is geen enkel andere maan bij een andere planeet... die precies hetzelfde is als de buitenkant van de planeet waar die bij hoort. En het andere mooie is, als je geïnteresseerd bent in de vroegste geschiedenis van de aarde... dan hoef je daar niet naar te zoeken naar stukjes steen op aarde die nog zo oud zijn. Het mooiste stuk ziet iedereen op een mooie avond. Dus het mooiste stuk van de oude aarde, dat, dat is gewoon de maan. Dus als je meer wil weten over de vroege aarde... dan moet je weer terug naar de maan. Dus het is helemaal uh, niet... Uh, het wordt alleen maar magisch. mij, u, u zei eerder dat, dat het allemaal kwam... door een soort kernexplosie in het ja. binnenste der aarde. Betekent dat, dat dat elk moment gewoon nog een keer kan gebeuren eigenlijk? Of mm. is het inmiddels rustig? Nee, dat, dat kan je dus uh, aantonen dat dat niet het geval is. Want je hebt uh, een bepaalde hoeveelheid energie te overbruggen... om die blok uit die aarde te krijgen. En... Uh, dat de, het energieverschil is nadat die eerste brok eruit is gegaan... veel te groot geworden. De aarde is daardoor langzamer gaan draaien... en heeft dus bijvoorbeeld veel minder draaiingsenergie dan bij de eerste maan. En dan is die brug, die moet overbrugd worden voor die maan. Uh, de tweede maan eruit te krijgen, die is zo groot geworden... dat kan je niet meer met de hoeveelheid uranium en thorium... voor elkaar krijgen die in de aarde zit. De aarde is tot rust gekomen. Dank allebei, Rob de Meijer van de Universiteit van Groningen... en de Universiteit van west kaapland En Wim van west van de Vrije Universiteit. Dank allebei. Ja. Het was een gesprek van Pieter van der Wielen... uit het wetenschapsprogramma Labyrinth van de VPRO en de NTR. En over nieuwe ideeën gesproken. Soms kun je denken dat je iets heel geweldigs en iets heel nieuws hebt bedacht... en dan blijkt dat helemaal niet nieuw te wezen. Klinkt als een onschuldig denkfoutje, maar... ja, als je met ideeën van anderen aan de haal gaat... dan is dat wel mooi plagiaat. En dat mag niet ook al heb je het dan onbewust gepleegd. Psycholoog Douwe Draaisma onderzocht dit fenomeen en legt dit fenomeen uit in het AFRO-programma De Praktijk in 2010. Zeker weten dat je ideeën van anderen zelf hebt bedacht het bestaat. En het heet cryptomnesie. Mensen die daaraan lijden plegen onbewust plagiaat. Psycholoog Douwe Draijsma bestudeerde dit fenomeen. Zit in de studio in Groningen. Welkom, meneer Draijsma. Goedemiddag. Ja, u heeft uh, onderzoek naar cryptomnesie gedaan... wat letterlijk verborgen herinnering betekent. Maar, maar wat, wat is het verschijnsel? Wat houdt het in? Uh, het houdt eigenlijk in dat je op een prachtig idee komt, een lumineus idee... Uh, maar helemaal kwijt bent dat je dat eigenlijk... alles eerder had gehoord van iemand anders. En ja, die bron die is uh, verdwenen uit je geheugen... en daardoor is dat uh, nieuwe idee... Uh, gaat ten onrechte door voor je eigen idee. Komt het veel voor? Het komt wel eens voor en uh, sinds mensen weten dat ik uh, me daarbij bezig hou, uh, uh, hoor ik ook heel veel voorbeelden. En het grappige is, die voorbeelden gaan altijd in dezelfde richting. Het is altijd een collega die een uh, uh, idee gestolen heeft. Uh, en het, ik hoor het heel weinig uh, andersom. Het zijn vooral de mensen die klagen dat hun idee gestolen is? Ja. Ja, ja, en die mensen betreft die melden dat zij dat zelf gedaan hebben? Nee, uh, heel af en toe gebeurt dat natuurlijk. Maar uh, uh, meestal uh, betreft dat dingen die in een vergadering zijn voorgesteld uh, een, een maand geleden. En toen werden weggelachen, en uh, een maand later komt iemand met precies hetzelfde idee. Uh, zegt er niet bij voor wie die het heeft. Maar dan is het opeens wel een goed idee. Ja, het, het gebeurt op de werkvloer, maar, maar op allerlei terreinen. Wij hebben een voorbeeld uit de muziek. Een voorbeeld van Cryptomnesie. Het gaat om een nummer van George Harrison, My Sweet ja. Lord. Uh, en een ander nummer, hier zo fijn, van de Chiffons. Uh, de Chiffons zongen dit nummer zes jaar uh, voordat George Harrison, My Sweet Lord, componeerde. En voor de luisteraar even om het geheugen op te frissen uit 1969. Een stukje George Harrison. En nu de origineel, zes jaar eerder, dus is hij Fine fijn van de Chief. Ja, het gaat wat sneller, maar je kan er ook heel goed My Speed Lord op zingen, eh, meneer Draaijsma. Dit heeft ook door een rechtszaak geleid, hè? Dit voorbeeld. Ja. Uh, dit was eigenlijk het eerste nummer wat George Harrison uh, uh, schreef... toen hij los van de Beatles uh, kwam te staan, in 1969. En uh, ja, dat, dat liep uh, ongelukkig af. Want een paar jaar later werd hem door de uh, platenmaatschappij van uh, de Chiffons... een uh, proces aangedaan in Amerika. En dat draaide erop uit dat hij uh, met die maatschappij moest afrekenen. Het heeft een half miljoen dollar gekost. Omdat bewezen was dat hij het uh, uh, bij bewustzijn gepikt had? Nou, het lag iets subtieler nog. De rechter oordeelde, want George Harrison gaf toe dat hij dat nummer kende... maar betwiste dat hij dat nummer gebruikt had om zijn eigen nummer te schrijven. En toen heeft de rechter, ja, misschien wel om zijn gevoelens te sparen... gezegd dat het onbewust plagiaat was. Maar ja, ook onbewust plagiaat blijft plagiaat. En er moest dus wel betaald worden. Geen opzet, maar hij was wel schuldig. Precies. Ja. Dus een duidelijk voorbeeld van het fenomeen cryptomnesie... Wanneer kwam dat verschijnsel eigenlijk eerst naar boven? Wanneer werd het ontdekt? Uh, rond 1900. Toen uh, uh, is die term ook voor het eerst uh, voorgesteld. Uh, en, en toen beduidde het eigenlijk nog dat er uh, gebeurtenissen waren die mensen gewoon waren om zeg maar, paranormaal te duiden. Uh, iemand kon bijvoorbeeld uh, uh, tijdens de trans uh, opeens Hebreeuws uh, spreken. Of uh, een eenvoudige vrouw die kon Latijnse dichtregels uh, declameren. En er werd onderzoek gedaan en dan. Het kon bijvoorbeeld blijken dat ze in haar jeugd uh, uh, dienstbode was geweest uh, in het huishouden van een predikant. En waarschijnlijk toen al dat uh, Hebreeuws uh, heeft opgepikt. Maar dat ze dat inmiddels uh, vergeten was, ze wist niet meer dat ze dat wist. En daardoor lijkt het alsof je als het ware op paranormale wijze uh, toegang hebt tot, uh, tot al dat Hebreeuws. Ja, wat, uh, voor wat paranormale verschijnselen betreft dan misschien aantoont uh, dat ze niet altijd uh, onbegrijpelijk zijn. Nee, het is eigenlijk een hele nuchtere verklaring. Er zit iets in haar geheugen, alleen ze herkent het zelf ook niet... als iets wat uit haar eigen geheugen komt. Ja, U, u zei eerder al, het komt redelijk veel voor. Op allerlei gebieden, niet alleen in de muziek, maar ook gewoon vooral op de werkvloer. Zijn er nou omstandigheden waarin het sneller voorkomt? Ja, want sinds een jaar of twintig worden er ook proeven mee gedaan. En die hebben dan vaak het karakter van een soort brainstorm. Uh, mensen moeten over een, een heel ingewikkeld medisch probleem nadenken. Uh, en dan een paar weken of een maand later uh, komen die mensen opnieuw bij elkaar. En dan is er een lijst van die ideeën. En dan moeten mensen aangeven wie had nou eigenlijk welk idee. En dan komt aan het licht dat uh, door een geheimzinnig mechanisme... allerlei ideeën van anderen uh, bij jezelf terechtkomen. En dat geldt zelfs als uh, er gezegd wordt van... je kunt geld verdienen door de ideeën op de juiste wijze toe te schrijven. Hè, dus het is ook eigenlijk nog eens in alle oprechtheid... En zelfs als het tegen je eigen belangen ingaat... dat mensen nog de neiging hebben om zich ideeën toe te eigenen... die eigenlijk door iemand anders zijn voorgesteld. Want ze zeggen wel uh, in die gevallen meestal het was mijn idee. Ze verwarren zichzelf in de zin van dat ze zeggen... Pietje heeft de het Precies. bedacht en niet Keesje. Precies. Het gaat dus niet uh, zonder meer om, om het vergeten... wie eigenlijk de bron was. Het gaat er echt om dat uh, uh, ideeën bij jou terechtkomen... die eigenlijk van een ander waren. Ja, hoe, hoe kun je dit verschijnsel verklaren? Het heeft eigenlijk te maken met het feit dat uh, als je zo'n vergadering meemaakt... dat er uh, in ieder geval twee soorten van geheugen uh, uh, actief zijn. In de eerste plaats je, je autobiografische geheugen. En dat is gewoon het geheugen waarmee je uh, onthoudt wat je uh, zowel beleeft... Maar uh, als je zit te denken over een ingewikkeld probleem... dan komt er een oplossing die komt in het semantisch geheugen. En het semantisch geheugen dat is het geheugen waar eigenlijk eerder kennis ligt opgeslagen... dan herinneringen. En dus uh, dat je weet dat uh, uh, Oslo de hoofdstad is van ja. Noorwegen, et cetera... Dat, dat weet je op een andere manier dan dat je je, uh, je eerste zoen herinnert. Ja. En, een, een groot verschil tussen die twee typen geheugen... is dat het autobiografische geheugen... dat onthoudt de context van gebeurtenissen. Ja. He, want die eerste seizoen weet je precies waar dat was... en uh, onder welke omstandigheden, of de buiten of binnen was, et cetera. Ja. Maar zoiets weten als uh, Oslo, hoofdstad van Noorwegen... Wanneer ja, leerde je dat? Precies, dat weet je niet meer. Nee. He, dus dat semantisch geheugen dat vergeet de context... en richt zich alleen op de inhoud. En wat er nou bij zo'n vergadering gebeurt... eigenlijk is dat mensen uh, de oplossing als het ware verwerken in hun semantisch geheugen. Uh, ze slaan de, de kennis op. Ze slaan de kennis op, maar de, de omgeving... dus wie was erbij en wie zei het... en uh, uh, wat gebeurde er verder, die vergadering... dat raakt op de achtergrond. Nou ja, en als je dan... dan zie je eigenlijk al uh, uh, het ongeluk zich aftekenen. Uh, als de omgeving van het idee weg is... ja, dan kan het gebeuren dat het... Uh, als het terugkomt in je uh, herinnering... dat je denkt dat het van jezelf is ja, geweest. Het, het, het, het, het, dat is een over. betrekkelijk nieuw inzicht, begrijp ik, hè? Ja, uh, eigenlijk is het probleem dat uh, er een deel van het geheugen is dat heel goed onthoudt. Uh, zelfs beter dan jij uh, je bewust kunt realiseren. En een deel wat juist uh, van alles vergeet. Namelijk uh, de oorsprong van het idee. En ja, als dat uh, als het ware op elkaar botst... dan heb je Krijg een je geval soort... van crypto ja. heeft, dat, heeft dat zin? Ik bedoel, heb, hebben we die eigenschappen uh, om een bepaalde reden? Nou... Ik heb wel eens gedacht dat uh, uh, als het omgekeerde zou gebeuren... dat je telkens wel uh, onthield wie een prachtig idee had... maar je zou het idee zelf zijn vergeten. Vergeet. Ja, dat helpt ook niet zoveel. Dus als je dan toch moet kiezen, dan uh, kun je maar het beste uh, het zo doen. En dan is het nadeel dat er af en toe een geval van kryptonisie ontstaat. Ja, ja voor, voor de overleving van de soort is het beter... dat je je de oplossing herinnert dan Precies. degene die het bedacht heeft. Ja. Een goede verklaring lijkt me. Dank voor de uitleg, Douwe Draijsma. Hoogleraar in de geschiedenis van de psychologie... aan de Rijksuniversiteit Groningen. Douwe Draijsma hoorde je in gesprek met Jan Mom... in het afro programma De Praktijk in 2010. En dat was alweer het laatste item van deze recalcitrante Woordnacht... met grensoverschrijdende types. Maar er is meer. Ga eens langs op de fonkelnieuwe website woord.nl... waar nog veel meer... Moois uit de archieven van de Nederlandse publieke omroep te beluisteren valt. En sinds vandaag ook nog eens geheel nieuwe audioverhalen. Wil je met ons communiceren, dan kan dat via datzelfde woord.nl... of je kunt mailen naar woord.vpro.nl. Abonneren op de podcast kan via www.vpro.nl... slash underscore podcast... Techniek vannacht. Max Rozenbeek, dankjewel Max. Zometeen Bert van Sloten en tot volgende week. De Volkskrant vernieuwt. Met de Volkskrant Select-app. Dan lees je s'avonds al op tablet of mobiel... tien interessante artikelen uit de Volkskrant van morgen. Probeer de nieuwe Volkskrant Select-app nu twee weken gratis via volkskrant.nl. De Volkskrant vernieuwt.